9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Syrië probeert het Rode Kruis voor de derde dag op rij... de zwaarst getroffen wijken in de stad Homs binnen te komen. Maar de Syrische autoriteiten lijken voet bij stuk te houden. Het is er volgens hen te gevaarlijk vanwege de vele mijnen. Vooral in de wijk Baba Amr is volgens het Rode Kruis hulp nodig. De wijk wordt al weken aangevallen door het regeringsleger. en Er zijn berichten dat er veel lijken op straat liggen. De lichamen van de journalisten die vorige week in Syrië omkwamen zijn aangekomen in Frankrijk. Volgens de Franse ambassadeur in Syrië zijn de stoffelijke resten gisteravond laat van Damaskus naar Parijs gevlogen. In heel Rusland zijn de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. De Russen kiezen een opvolger voor Dmitri Medvedev die niet herkiesbaar is. Premier Poetin is vrijwel zeker van de overwinning. Hij was tussen 2000 en 2008 ook al president, maar moest toen plaatsmaken omdat de grondwet een derde achtereenvolgende termijn als president verbiedt. Nu kan hij wel weer meedoen. De stembureaus zijn in elke tijdzone in Rusland open... van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Het laatste stemlokaal gaat vanavond om 6 uur Nederlandse tijd dicht. En de uitslag van de presidentsverkiezingen... wordt in de loop van de nacht verwacht. Als Poetin meer dan 50 procent van de stemmen krijgt... is hij direct gekozen. Had hij dit percentage niet, dan komt er een tweede ronde. In Polen zijn zeker 15 doden gevallen bij een treinongeluk. In het zuiden van het land botsten gisteravond... twee treinen frontaal op elkaar... Honderden reddingswerkers zijn ingezet en om de tientallen gewonden te verzorgen zijn tenten opgezet. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Premier Tusk heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de rampplek. Het weer in het oosten eerst nog kans op wat zon, maar geleidelijk wordt het overal bewolkt en vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Een half uurtje geleden was er een melding van een spookrijder op de A2. Utrecht en Bos bij Beest. Die melding wordt ingetrokken. De spookrijder is niet aangetroffen. is wel nog altijd mist, vooral in het noordoosten van het land. Daar komt plaatselijk nog dichte mist voor. Dat is pas echt een spookrijder, Een spookrijder die je niet aantreft. Het tweede uur van de vroege vogels aangebroken. We zitten vol groene voornemens. Welke boom plant je in een kleine tuin? En hoe vergroen je eigenhandig je stadse buurtje? Ook de venolijn is natuurlijk groener dan groen nu de lente losbarst. Maar eerst een andere lenteklassieker. De lente zit in de lucht. We worden weer wakker met het geluid van de vogels. Ja, deze ochtend, dit was de eerste fluitzondag. Dit was het eerst dat het echt helemaal lekker ja. licht was. Ik heb een foto op het blog gezet en ook dat je de vogels keihard hoorde. Ja, de eerste ochtend, ik stapte om zes uur in de auto en de, de, de lucht, het was allemaal gefluit. Prachtig. Goed, maar dat betekent dus ook liefdesperikelen, ruzies, intriges, dood en verderf en nieuw leven. Kortom, de vogelsoop Big Broeder. Het is vanaf nu weer mogelijk om live getuige te zijn... van wat er zich afspeelt in de kraamkamers van vogels. De webcams van Vogelbescherming snorren weer op volle toeren. En alles is te zien op de website van Beleefde Lente. Ja, dit jaar volgen wij ook weer de goede en slechte tijden... van een indrukwekkende lijst vogels. En natuurlijk staan er ook weer camera's in de Vossenburgt... Eh, in de Oostvaardersplassen. Maar die zijn nu nog niet online, want de vossen zijn er nog niet. Nou, ze zijn er nog wel, ze zijn er ze wel zijn, maar ze, ze zitten ze er niet in, nog in de niet in de, de Burgt. Uh, welke camera wel aan is? Nou, laat ik er eens eentje uitpikken. Ja, de wereldprimeur hebben we, de ijsvogel. Nou, u weet vast wel, de ijsvogels afgelopen jaren is geprobeerd... om hem in een nestkast te lokken met een camera erin... om toch voor het eerst in Nederland eens een keer een ijsvogel te zien broeden. Hij wilde er maar niet in. En nu zag ik vrijdag dat de... Ja, hij zit erin. De hij, hij ijsvogel zit erin. Het, Tenminste, is hij is, het, het is waarschijnlijk zij, want het vrouwtje kiest dan het, het hol waarin ze gaan broeden. En ze is gesignaleerd in de nestkast. Dus de eerste... Ja, dat is echt wel een big deal, want dat is nog nooit eerder gelukt. De eerste ijsvogel-nestkastbeelden van Nederland... Ja, fantastisch. Ik ben heel benieuwd of hij het gaat doen. Ja, zou het gaan lukken. Dat zou geweldig zijn. Nou, de slechtvalk, uh, die is ook al te zien. Um, het, het, het vrouwtje van vorig jaar... Ja, dat is een dramatisch verhaal. Slechtvalk S2 heet hij. Die. die is het najaar neergeschoten. Zit nu in een opvang. Maakt het op zich goed. Maar is nog niet sterk genoeg om uh, voor de hevige territoriumstrijd... met het nieuwe vrouwtje om die strijd aan te gaan. Dus. Dat vrouwtje S2 wordt pas na het broedseizoen vrijgelaten. Maar we zien wel het nieuwe vrouwtje. Misschien wel S3, ik weet niet hoe ze heet. Met die oude man. En die zitten nu ook al uh, in de nestkast. Heel hoog daar bij de mortel. Uh, zie je ze gezellig het huisje een beetje in een kuiltje maken. Op dezelfde plek als vorig jaar. Dus uh, prooioverdracht is ook al uh, gesignaleerd. Dus dat ziet, er, ja, dat ziet er ook goed uit. Ja, nou, die, die steenuil die moet echt ieder jaar altijd een beetje van die tokkies uit zijn tuin uh, meppen. En hij heeft nu ook zijn eerste burenruzie al weer moeten uitvechten. Zodra hij ze hielen probeert te liggen probeerde de houtduif, daar heb je hem weer. Vraag me oh, af ja. of het weer dezelfde duif is als dus vorig jaar. Probeerde we die nestkast uh, te kraken. Maar die steen heeft hem, uh, volgens goede traditie, hardhandig. Of uh, ja, beter gezegd, hardvleugelig uh, weggeboejoerd. Ja, want vorig jaar zat een houtduif. En ook nog uh, koudjes, die hebben ook nog in die nestkast gezeten. Dat ja, die ook, hebben we het ook nog geprobeerd, Een ja. enorme vechtpartij ja. uh, is dat geweest. Nou, we blijven de komende maanden uh, de vogels volgen het wel en wee... van de grauwe kiekendief, de, ooiever, de ooiever is ook al zit ook al op het nest, ook ja, al prachtig prachtige beelden heel van, met tweeën. Uh, boerenzwaluw is. Nog niet naar nou, vele anderen. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. <tied> Die gaat eekhoorn voorbij. Serieus. Zag jij hem? Ja. Ja, Pim, onze imker Pim die zit nog steeds uh, te staren naar buiten. Die zoekt natuurlijk naar bij, maar die ziet er ondersteunen <laughs> gewoon een eekhoorn uh, schieten. Ja, we zitten midden in de natuur. U hoorde de toe-rack, een ragtime voor twee gitaren. Uitgevoerd door Bob Foster en Clem Clemson. <lacht> Welkom in tuinreservaten.nl Ja, eekhoorns schieten voorbij... Vogels fluiten dat het een lieflust is. En heel snel komen nu ook allerlei planten weer boven de grond. Wie een groot hoefblad in de tuin heeft, kan de planten bij kans zien groeien. Traditioneel is maart ook de tijd om bomen te planten. En zou het nou niet leuk zijn om er in de eigen tuin dit plantseizoen eentje in te graven? En ja, niet zomaar een boom, want alleen mensen met heel grote tuinen zouden bijvoorbeeld aan een eik moeten beginnen. Joost Huizing is in de tuinen van Appeltern, met directeur Ben van Ooijen en bomendeskundige Hans van Biemen. Het ziet er nog een beetje treurig uit. Alles is kaal en er is veel kapot gevroren. Ja, ja ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Maar oké, okay, als je zo'n vorst periode hebt, uh, zoals we het nu gehad hebben... dan kun je erop wachten. De planten zijn er niet gewend. Dus die weet ook niet wat er overkomt. Bovendien was het in januari natuurlijk veel te warm. Waardoor het eigenlijk al bijna aan het uitlopen was. Maar het is nu zo in het begin van het voorjaar... op 1 maart begon de meteorologische lente, dus je mag het voorjaar noemen. Het is wel nog de tijd om te planten. Bomen bijvoorbeeld. Ja, ja. Bomen kun je zeker nog tot half april planten, wanneer ze geen uh, kluit of uh, in een pot staan. En anders kan je ze eigenlijk de hele zomer doorplanten. Ik heb altijd geleerd, uh, als er eenmaal blad aan zit, dan moet je een boom niet meer gaan verhuizen. Nee, maar toen, uh, vroeger werd hij veel met kale wortel geplant. En toen had je natuurlijk een echt plantseizoen. En nu heb je eigenlijk door de pot en de container heb je het hele jaar door kan je planten. Dan nou staan we hier bij een oude boom. Het is behoorlijk uh, dik. Wat is het? Want ik herken niks zonder het blad eraan. Dit is een uh, mesplus, een uh, mispol. En deze is een jaar of twintig oud. En uh, draagt uh, mooie roze bloemen. Roze-witte bloemen. En daarna uh, vruchten die tot laat in het najaar eraan hangen. Waar je heerlijke producten van kan maken. Het is een oude boom, mooie dikke stam. Maar heel hoog wordt hij niet. Nee. Het probleem is dat de tuinen in Nederland ook niet groter worden. Dus je moet juist zoeken naar een boom die een beetje past in de huidige kleine tuin. Om... Nou, wat is mooier als een fruitboom? Ja. Hoort in iedere tuin nou eigenlijk een boom? Ja, ik vind dat eigenlijk vooral. En, en het liefst ook maar één, uh, zodat hij er een beetje uitspringt. Of je moet een uh, repeterend patroon in, in je border hebben. Maar dan moet je alweer een grotere tuin hebben. Ja, nou ja, goed, of je moet meerdere kleine bomen bij elkaar gaan zetten. Maar, maar zorg ervoor dat je dan, als je een boom moet zetten... dat je ook de ruimte krijgt die die verdient. En uh, hij staat of solitair, zoals hier, op een ja. stukje gezond met een hager eromheen. Of, of, of in een border waar de planten die daaronder staan ook ondergeschikt zijn aan die boom. Maar ja, ik, een boom hoort erbij. Dat is, uh, ja, het is bijna niet te bedenken dat je een tuin zou hebben zonder een boom erin. Maar je zegt al, de tuinen worden er niet groter op. En bomen worden vaak wel heel groot, hè? Ja, maar we kiezen vaak een boom die niet al te duur is en die snel moet groeien. En dan zou we het liefst een pilletje erbij stoppen dat die dan stopt. Maar dat, dat kan helaas niet. En ellendig, een... de natuur? ellendig, ja, de natuur. Die gaat gewoon door. Eigenwijs. Ja, het ligt ja, eigenwijs. ook aan de mensen natuurlijk. Hè. Die willen meteen resultaat hebben. Dus het is, het is een beetje die combinatie. Maar ja, dat oude gezegde uh, boompje groot, plantertje dood, dat wil je niet. Je wil in je tuin en liefst dit jaar al genieten. Ja. Nee, maar goed, de, de, de kwekerij heeft er wel op ingespeeld... door ervoor te zorgen dat er al bomen zijn... die je meteen al op een bepaalde grootte kunt kopen. En voor een kleine tuin ja, kost dat wat meer. Maar tegelijkertijd... Meer moeite? Nou, meer moeite, maar ook meer geld misschien. Maar tegelijkertijd heb je wel iets waar je meteen al profijt van hebt. Ja. Je hoeft er ook geen tien jaar op te wachten. Dat is gewoon onzin. Zullen we nog even rondkijken? Want op weg hier naartoe kwamen we wel al langs een knotwillig. Ja. En als hij geknot is, dat viel me nou weer op. Eigenlijk een heel klein pestboompje. Ja, dan wel. Maar er kan in een jaar tijd een behoorlijke kroon op komen. En of dat nou de meest geschikte boom is voor een kleine tuin, betwijfel ik. Nee. Wat dan nog wel? De fruitbomen is natuurlijk leuk, hè? want daar, daar komen ook insecten op af. Ja, de, de bijen natuurlijk, de hommels. En ja, je hebt er tot laat in het najaar de profijt van. En je kan er nog wel een product van maken. Ja. Een hele mooi voorbeeld is dadelijk de kweepier die we zien. De kweepier, dat is zo'n... Uh... Zo'n vrucht van beton ongeveer. Een vrucht van beton. Ja. En uh, ja, die kunnen heel zwaar worden, die vruchten. Tot wel zes ons toe. Staat er hier ergens eentje? Maar je hebt er... ja, er staan er heel veel zelfs. Je hebt er zijn die uh, appelvormend zijn. Je hebt er zijn die peervormend. En ik heb thuis uh, peervormende vruchten tot zes ons eraan gehad. Per peer? Per peer. Ja. Kijk, dit is dus een prachtige treurpeer. Een Pieren pendula. Die prachtig wilgachtig blad heeft. Zilvergrijs. Ja. Nog een groen peertje erin. En de hele zomer een aanwinst is voor de tuin. Het is een beetje een parasolvorm, hè? Ja, ja. het wordt niet, niet al te groot. Een aanwinst voor de tuin. Ben, enig idee hoeveel boomsoorten jij hier in de tuin hebt? Ik zou het niet weten, maar ik denk meer dan zes, 700 toch wel allesbalk. Ja. Zo, ja. Dat is keus genoeg, hè? Ja. Dat is keuze genoeg. Te veel eigenlijk. Dat maakt het alleen maar moeilijk. Ja, ja voor, voor mensen wel. Die, soms willen ze gewoon... Nou, zeg maar nou maar welke dat ik moet kiezen. Maar ik denk, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Er zijn er wel veel. een ja, uh, paar voorbeelden van bomen zeg maar, in, in een hele beperkte ruimte. Hier zie je er wel drie of vier uh, achter elkaar staan. Nou worden die ook nog een beetje in bedwang gehouden, Hans. Hè? Door, door, doordat ze onder met de wortels niet veel verder kunnen. Dus een soort bonsai in de praktijk. In een soort grote stenen kuip. Ja. ja, maar, maar het, het, het effect is fantastisch. Ik bedoel, als je erin zit, het, het, het klein idee in zo'n tuin. met, met, met die boom, wat je ook op een terras in, in de zomer in de stad kunt hebben. dat zit hier helemaal in. Dus dat kan wel. Hè? Mensen klagen ook altijd dat uh, bomen zijn wel mooi zijn. Uh, maar die bladeren in de herfst. Ja, maar dat is, een, dat is een hele korte periode. En ja, aan elk voordeel zit een nadeel. Ja. En is het niet zo dat mensen die een hekel hebben in een blad per definitie een hekel hebben aan tuinieren. Ik bedoel, die vinden alles te veel. Terwijl het toch geweldig is om met jouw handen zeg maar, dat blad in een korf of in een man te doen. Er is toch geen, geen mooier uh, bezigheid dan dat. Het verteert of, ja. het, of het waait weg. Hè. Prima isolatie. Ja. Ja. Maar dat is ook het probleem. Mensen zouden blad nou juist vaak wel moeten laten liggen. Mm -hmm. en, dat, en ook langer moeten laten ja. liggen. Maar waar komen we nou... Ja, nog, Die kweeper, uh, nog, nog, Ik denk nog 50 meter. Ja, okay. <laughs> Kijk, de en begint alweer te bloeien aan. Ja, dus het komt allemaal wel weer. Ja. Daar zijn ze, een heel veldje. Dat zijn allemaal kweeperen. Allemaal kweeperen. Ja. Het zijn toch ook al behoorlijk oude boompjes. Van uh, toch al uh, een twintig jaar oud. Ja. En uh, veel groter worden ze niet. En hoe rijker ze bloeien en vrucht dragen, hoe trager de groei in zit. Pak weg, drie meter hoog. Veel meer wordt het niet. Nou, zo'n beetje je moet rekenen op een, uh, op een twee meter, twee meter twintig stam. Dat zou het mooiste zijn om eronder door te kunnen lopen. Ja. En dan een mooi kroontje erop. Ja, je kunt er ook een mooi uh, zeg maar schaduwterras van maken. met één bomenstand te weinig, maar zet je er vier neer... dan heb je het perfect plekje uh, ja de ja. Ja, Dat is soms ook wel weer het nadeel. Hè? Dan heb je een paar bomen in je tuin en dan is het alleen maar donker. Oké, okay, als je de hele tuin vol gaat zetten. Maar ik denk dat je meer last hebt van de bebouwing om je heen... als van schaduw van bomen. Dat, ik, dat valt allemaal mee. Maar zijn er ook bomen die wat minder donkere schaduw geven? Ja, er zijn natuurlijk bomen met een open structuur. Eh, zoals een acacia. En, eh, die gele, die kennen we allemaal wel. Waar het licht wat makkelijker doorheen eh, ja. eh, komt. En zo zijn er al meer voorbeelden. Hoor. Toch, Hans? Ja, de Gleditia. Ja. We Sorry? Net, de dat... Gleditia. Wat is dat? Ja, wat is dat? Een, een is boom met... met uh, dan moet ik even goed nadenken. de fijn, fijne textuur van, van bladeren, waar inderdaad uh, wat transparanter is. Is dat, de, dat er niet de valse kruis door? Ja. En natuurlijk leibomen. Die kan je in een heel klein tuintje kwijt. Ja, het uh, enige nadeel van leibomen zijn natuurlijk... Uh, dat je daar wat meer onderhoud aan hebt. Hè. Het jaarlijks terugkerende onderhoud. Maar ze passen op een kleinere Hetzelfde plaats. Hetzelfde blad, jongen. Hetzelfde blad, ja. ja. Ik vind het fantastisch om één keer zeg maar, in februari weer zo die ladder op te klimmen... en dan die boom weer even te kort wikken Net als met die knotwilk. Dat is, dat, is, dat is precies. Dat is gewoon leuk om te doen. Er zijn niet voor niks hele volkstammen bezig... die dan in die weilanden overal die knotwilligen weer uh, toch... Is dat is ja. toch fantastisch om te doen. En dan zit je hier begin maart in de tuin en dan komen daar weer wat ganzen over. Ja, nou ja. ja. Het wordt eigenlijk steeds drukker nu. Hè? Dus morgens vroeg ook, je merkt het ook als het, als het dan licht wordt. Een week geleden hoorde je eigenlijk nog geen vogels. En nu zie je elke morgen, wordt het al wat, wat sterker. Nou, fantastisch toch. Melancholie ten top. Een van de slavische melodieën van de Bohemse componist Dvorak was dit. Met de titel, let op, als die alten moeten mis nog letten zingen. Vorige week hoorde u in Vroege Vogels een reportage met vogelaar Guus van Duin. Ja, was een mooi verhaal met Guus, want hij is vooral geïnteresseerd in nachtnatuur. Met een microfoontje neemt hij dan s'nachts, terwijl hij slaapt, de natuurgeluiden op uit zijn tuin. En er was wat onduidelijkheid over het geluid dat we met hem hadden opgenomen. Het gaat om dit geluid. Was dit nou het gepiep van de bruine rat? Of toch iets anders? Nou, niemand minder dan schrijver Maarten het Hart hoorde onze reportage vorige week als prominent rattenkenner. En hij bevestigde het, inderdaad, het is het geluid van een Amsterdamse bruine rat. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De paddentrek lijkt nu voorzichtig te beginnen. Overal in Nederland staan paddenoverzetters in de startblokken... om de paddenkikkers en salamanders bij hun voorjaarstrek te helpen. De merels, winterkoninkjes en houtduiven maken hun nesten. En zelfs de eerste vlinders worden al gemeld op onze fenolijn 035 6711 338. En veel, heel veel kraanvogels. Ze zijn er weer. En b -imker, b Imker Pim, zie je nog bijen buiten? Hij zit nog steeds naar buiten te staan. Pim... Nee, nog geen. Oké, okay, te koud. Het is te koud. Luister naar een uh, samenvatting van de meldingen van afgelopen week. Rijke baas in Vierhouten. Gisteren, niet schrikken op schrikkeldag. De eerste pad op het pad richting Vijver. En de eerste salamander. Met die van de Kronenberg. Ik weet niet of het telt, want het gaat om Noord-Frankrijk. Maar we zien ook overal kaamvogels. Jacqueline Noordman, Amsterdam buitenveldert Gisteren, eerste lonkruid in bloei. Ik in niet, Ina Fabriti is in kijk naar buiten en zie op, nou, pakweg 4 meter afstand, op een geparkeerde auto, een sperwer zitten. En ik denk dat die zit te wachten op een lekker hapje wat op onze voedertafel uh, verschijnt. Met uh, Jan was uit Amerika. Zojuist zijn er een zestigtal kraanvogels overgekomen. Hoogstwaarschijnlijk op weg naar het broedgebied in het Hoge Noorden. Goedemorgen met Els Meurs. Hallo. Vandaag 15 graden en zonnig weer zie ik een kleine vos in mijn tuin. Een verrassing. Dag, dit is uh, het Duindam in de oude hartjes van de binnenstad van Utrecht. En daar zie ik uh, de gele kornoeien in bloei staan. En de celerie komt op, heerlijk vers. En tot slot kruipt er heel traag een lieve heersbeestje... over een heel mooi groen bodembedekkertje waarvan ik de naam niet ken. Met Juran de Beukers uit Den Haag. We hebben gisteren in de duinen bij Meijendel een mannetjes citroenvlinder gezien. De Laria dronte. Ik wandel in het spijkbos en ik hoor voor het eerst de vrolijke ratel van de Dodaars die ja, begint in de paardtijd te komen. Jan Draaier Aalten. Ik liep net de hond uit. En ik hoorde. ...in de verte kraanvogels overkomen en ik keek omhoog... ...en zag daar een vlucht van zo'n 75 vogels. Ik word er altijd een beetje koud van. Met Frate Willy Broddes in de beeld. Het was nog donker toen ik gewekt werd door de zang van de Merel. Heerlijk om dat weer te horen. Dag, met Hans Gartner uit Nes. fiets met voppen mijn wetterhoen naar wieren, Mijn eerste witte kwik komt over. En daarnaast ook de drie lijsters. De zanglijster, de grote lijster en ook de merel. En als ik een klein stukje doorfiets en doodstil blijf staan bij de dijk, dan hoor ik op de kwelder een groepje krammesvogels. Nou, vier lijsters. Eigenlijk nog mooier dan de vier tenoren. Dag... Dag, ja, de vier lijsters en die kraanvogels. Wat prachtige. Ja, die komen aan mijn kant Ach, op. Ach, ja, die komen naar het Noorden. Geweldig. Ja, we hoorden veel van onze vaste bellers Hans Gartner en Frater Willy broorders. Yvonne uh, on... Kronenberg. Yvonne Kronenberg, maar ook alle onbekende bellers mogen blijven bellen natuurlijk. Hè? 035 6711 338. En vanaf dinsdag zijn we weer op tv, Vroege Vogels TV... om tien voor half acht op Nederland 2. Dan ook de tv-versie van de Venolijn in de rubriek Wat Ruist. Hierin worden uw eigen filmpjes getoond uh, van wat u opviel in de natuur. Ziet u iets opmerkelijks, moois, een eersteling... of verwonderlijk, scharrelen, kruipen of vliegen? Schroom vooral niet. Pak uw telefoon, maak een filmpje... of doe het met een officiële filmcamera. Maakt ons niet uit, leg het vast en stuur het op. En uh, kijk voor meer informatie even op onze website... De Danza del Juego de Amor heeft een uh, abrupte stop. Uit het ballet El Amor brujo was dit... van de Spaanse componist Manuel de Falla. Ik wil nog even terugkomen op Big Brother. Ik werd net hardhandig gecorrigeerd op Twitter en geheel terecht. Want die steenaal waar ik het over had... die wordt natuurlijk elk jaar matten tussen hem en die duif. Maar dat is een duif en niet een houtduif. Een houtduif zou je nooit doen, natuurlijk. Tuurlijk, dat zijn hele vriendelijke beesten. <laughs> Al meer dan 30 jaar doet hij het. Iedere maand opnieuw. Mennobert van Eerde, ecoloog bij Rijkswaterstaat... Staat, stapt 12 keer per jaar in een klein vliegtuigje... om boven het IJsselmeer vogels te gaan tellen. Ik heb het IJsselmeer valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. En die moet dus ook in de gaten houden... of het goed of slecht gaat met de vogels in dat gebied. Maar kan dat wel vanuit een vliegtuig? Rob Uiter heeft ingecheckt bij Mennobert van Eerde... voor een lesje vogels herkennen vanaf 300 voet. 15 kuif, 8 meerkoet... Twee krak eend, zes voet, 25 kuif, iets grotere groep, 180 kuif, met twee grote zaagbekken. Wat is die hele grote groep uh, daar rechts, uh, met Bart? Oh, dat zijn topper eenden. Ja, geweldig. Waarom gaan die, die topper eenden nou juist uh, in zo'n hele grote groep bij elkaar zitten daar? Ja, die kunnen wat beter... Uh, maar tegen de golven, nou zijn er weinig golven vandaag, het is uh, rustige uh, oostenwind. Maar toch zitten ze altijd in, uh, in hele grote groepen, die gaan ook verder zeg maar, uit de kust, meestal s'nachts. En dan uh, liggen ze dus overdag zeg maar, samen, uh, ja ook uh, waarschijnlijk uh, een beetje uit de luwte. Ze liggen eigenlijk in elkaars nieuw uh, water. En je ziet echt de, de, de windstrepen op het water waar die eenden zijn. Daar zie je even helemaal niks meer. Dat is helemaal nee, gewoon... nee, dat wordt helemaal onderbroken door zo'n groep. Hè? De eenden zijn bijna letterlijk olie op de golven. Ja, ongelooflijk. Het is ook werkelijk zo. Hè? Er ligt een soort vetfilm eh, ligt op het water. En door al die eh, ja, tienduizenden buikjes, daar zeg komt een heel klein beetje vet af. En ze poetsen natuurlijk ook overdag. Want Het zijn tienduizenden vogels inderdaad? Ja, ik heb die groep nog niet helemaal door, maar ik denk dat het toch wel zo tussen de 25.000 en de 30.000 zal uh, zijn. Wow. Ja, fantastisch hè. Als je bedenkt dat er uh, zo'n 150.000 uh, topperenden in dit de, de deel uh, van Europa zijn. Dus dat is eigenlijk alles wat hier dan uh, op en neer vliegt tussen de, de broedgebieden in uh, Rusland en zeg maar West-Europa. En daar zie je dan, uh, nou ja, 25.000 van. Dus dat is dus een zesde, uh, zomaar. Uh, misschien krijgen we straks nog een grote groep. En is het dus... vaak zo dat op het IJsselmeer, dat is echt het allerbelangrijkste topper het gebied, uh, ja, zeker in Nederland, maar, maar zelfs in West-Europa, er zijn maar, zeg maar vier of vijf van die gebieden waar ze zitten. En... En, uh, en dat is het dan, hè? Hartstikke kwetsbaar. Geweldig om te zien zo, hè? Ja. Je ziet ook mooi die, uh, die witte ruggen van de mannetjes oplinken. Uh, op die, die... Moet je kijken, ze liggen daar dus wat meer in de wind, die mannen. Daar zit het, 60, 70 procent van de groep is, is bestaat uit mannen. En dan loopt het heel geleidelijk over in, uh, zeg maar, uh, meer vrouwen en jonge dieren... ...die wat meer in de luwte van, van de eigen groep nog liggen. Dus zelfs binnen zo'n groep is het nog gestructureerd. Nou, maar je je kijken, zeg, wat een enorme groep. Het is een moeilijke groep, want het is een, een hele cirkelvormige groep. Je, je ziet eigenlijk daar nog kop nog staart aan, letterlijk, dus het is een grote bal. Het maakt het tellen erg moeilijk. Ik zal even een paar foto's maken. Dan uh, nee. kunnen we thuis ook nog uh, natellen. Ja. Touchdown. Dat was uh, de eerste helft van de telling, uh, mijn hart. Ja, hij zat een hele zit. Hè? <laughs> een beetje tochtig ook uh, vandaag. Met die koude uh, oostenwind. Maar de, de hamvraag meteen is dan al: uh, in hoeverre steek jij je handen in het vuur voor wat wij nu gezien hebben? Want ik vind het uh, verbazend, hoor. Dus, ja. Allemaal kleine stipjes op het water, vaak nog uh, nou ja, het is reflecties van de zon. Het is natuurlijk niet de eerste keer hè, dat we hier nou uh, zeg maar, naar buiten kijken, letterlijk. En, nee, uh, sterker nog, je, je maakt met deze vlucht maak jij 30 jaar vol. Het is, het is inderdaad, ik heb het zo'n beetje nagegaan. Uh, het is januari uh, 1980, zeg maar, dat we echt uh, in, dit, in dit ritme zaten. November voor het eerst daarvoor uh, de lucht ingegaan. Dus we zijn 30 jaar uh, verder. En... Uh, ja, het is heel vaak gedaan. Daardoor krijg je natuurlijk veel ervaring, maar het blijft gewoon een moeilijke zaak. Zeker die groepen die we nu vandaag hadden, die hele grote groepen top erheen, hè? We hadden er uiteindelijk twee grote groepen, één van, van uiteindelijk 28.000 en één van 32.000. Dus dan zit je dus op, op 60. Ik ben een beetje, een beetje dizzy. Maar dat, dat is dus een geweldig aantal. Ook een aantal jaren niet gehaald. Het loopt nou weer iets op. Dus ja, of het gaat elders wat minder goed of het in het IJsselmeer weer wat beter... Maar goed, dat maakt het ook heel erg uit hoe zo'n groep ligt, hè? We gaan uitkijken. kijken. Ja. ja, hij gaat... Uh... De taxi gaat even tanken voor uh, straks voor jullie de tweede ronde. Ja, zon, maar, zonder benzine kom je nergens. Ja. <laughs> maar nou heb je het dus over de aantallen, dat ja. dat al een, een vak apart is. Maar ook ja. de, de soortherkenning ja. vanuit de lucht, ja. uh, dat is ook... Uh... Ja, want je ziet alles anders. Hè. Dus als je zeg maar, een normaal vogelaar bent, je kijkt zeg maar, horizontaal door een telescoop... en zie je de vogels altijd van opzij. Dus je ziet hun flank of hun, de zijkant van de kop, de vorm van de kop... En wij moeten zeg maar vanaf, vanaf, ja, vanaf boven, dan zie je dus ruggetjes en je ziet ja, een bovenkant van de kop of helemaal geen kop. Je ziet dus ovaaltjes, maar je ziet aan de andere kant wel weer heel mooi die structuren in de groepen. En zo zijn dus al die soorten, zijn zij liggen ook allemaal net even anders. Hè. Op het water liggen ze anders, maar ook ten opzichte van elkaar. En daardoor... Je moet op, op hele andere dingen letten dan ja, wanneer ja, is, je vanaf de grond de het is de een totaal ander, ander vak. En dus, gisteren is er ook een, ook een groep langs de kant uh, gegaan. Hè, de tellers uh, langs de kant. Dat, dat gebeurt in ieder geval nog in januari. Dan krijg je dus een prima beeld van alle, ja, alle, alle kleine beestjes. Uh, de piepers, uh, noem maar op. Uh, het dodaasje in de haven. Maar ook natuurlijk uh, ja, de groepen die echt mooi tegen de kant aan liggen. Dat kunnen we ook vergelijken trouwens. Dus dat is ook een goed punt. Dat jij zegt, van, nou, wat, wat zie je nou uit de lucht? Wat zie je vanaf de kant? Maar dan zal je zien dat met name zeg maar en uh, grote zaagbeek, middelste zaagbeek ook een deel van de nonnetjes, ja, dat, dat ga je niet zien vanaf de kant. Daar heb je echt dat vliegtuig voor nodig. Dat is echt, uh, echt een must. Maar ik zie jullie taxi ook alweer aankomen. Jullie moeten door voor de tweede ronde vandaag. Ja, de dagen <laughs> zijn nog kort en het is wel een mooie dag. Maar uh, na vijf uur is sunset en dan, uh, dan moeten wij ook terug zijn. Dan, dan zie jij zelf niks meer. Nee, dan zie je niks meer. Nee, nee. Je kunt nog zo goed weten hoe het in elkaar zit, maar je moet ze wel echt zien. Succes. Dank je wel. Ja, die enorme aantallen toppereenden waar u Bart van eerder over hoorde vertellen. die zitten nog steeds op het IJsselmeer. En wij organiseren een klein wedstrijdje. Uh, Rob Buiten heeft een foto gemaakt, uh, die staat op onze website. En op die foto ziet u een heleboel boel. De vraag is, hoeveel? U kunt op die foto klikken, dan wordt hij nog wat vergroot. Maar dan nog is het een... Ik wil het zeggen, het is een beetje een werkje. Op. Doe een schatting. Doe een doe, schatting. Doe eens gek en, en, en dan kunt u wat winnen. Ja, uh, op zaterdag 10 en zondag 11 maart... worden namelijk twee vaarexcursies georganiseerd om naar die toppers te gaan kijken. En uh, wij verloten onder de inzenders twee kaarten voor die excursie. Dus degene die er volgens mij het dichtst bij zit bij het dan... Aantal in geval, bij het aantal topper het aantal topper op die niet echt bijste duidelijke foto... die kan dus mee op die excursie op 10 of 11 maart. Kijk op onze website voor uh, die foto. En menno, volgens mij is het nu echt lente. Weet je wat ik net buiten zag? Ja. En mijn mevrouw met Nordic Walking stokken. Dan is het lente. Het Boston Symphony Orchestra speelde de Dolly Suite, open 56, van Gabriel Fauré. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Er zijn al proeven met zeewierteelt in de Oosterschelde... maar deze week lanceerde het duurzame energiebedrijf Ecovies... de eerste zeewierboerderij buitengaats, 10 kilometer ten westen van Tessel. De teeltmodule, zoals de boerderij officieel heet... moet aantonen of de Noordzee wel geschikt is voor boeren op zee. Stratenmakers op zee hadden we al, maar nu ook boeren. Op zee. De bedoeling is dat de zeeboerderijen bij windparken worden aangelegd... want windparken zijn afgesloten van scheepvaart en visserij. En ook vissen zullen ze gaan gebruiken voor beschutting en als kraamkamer. Maar ja, de Noordzee is al zo vol met scheepvaart, visserij, boorplatforms, windmolens. Wordt het niet een beetje druk? Vroegen we aan Marieke Hartenveld van Ecofies. Nou ja, wij denken juist dat zee we weer een hele goede combinatie is... voor meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee. Omdat tussen die windparken op dit moment... ...geen zeevaart of visserij plaatsvindt en die ruimte dus gewoon gebruikt kan worden voor andere doeleinden. In combinatie met die windparken levert het ook nog eens voordeel op voor de windparken zelf... ...omdat de golfslag wordt gedempt door de zeeweervelden, dus het heeft een positief effect op de windturbines. Dus op die manier kunnen we juist op een hele slimme manier gebruik maken van de ruimte op de Noordzee. Er zijn dan plannen voor meer dan 800 windmolenparken in de Noordzee. Komen er dan ook zoveel zeeboerderijen? Nou, dat verwacht ik in eerste instantie niet. En met deze module zijn we natuurlijk pas net op weg. Maar als je kijkt naar een, uh, het windmolenpark Prinses Amalië... dat is 14 vierkante kilometer. Als je al één zo'n windpark vol zou kunnen leggen met zeewier... dan heb je al een aardige productie... en dan zou je al naar een rendabele zeeboerderij kunnen runnen. Ja, en dat zeewier wordt uiteindelijk gebruikt als biomassa... om energie op te wekken. Als alles goed gaat, wordt, eh, worden eind juni de eerste kilo's zeewier aan land gebracht. Afval. Ze schrokken zich kapot bij de C1000 in Zwolle. Begin je een inzamelingsactie met statiegeld voor blikjes... en dan komen ze met vuilniszakken tegelijkertijd binnen. De winkel besloot daarop de inzamelactie... wegens overdonderend succes te stoppen. Bedrijfsleider Kuiper keek het idee af van supermarkt Jumbo in Eerbeek... waar de blikjesactie juist voor onbepaalde tijd is verlengd, omdat er massaal op wordt gereageerd. Hoe pakken ze het daaraan, vroegen we aan Casper Heijnen... bedrijfsleider van Jumbo... Nou, wij blijven ermee doorgaan, omdat eigenlijk blijkt dat het uh, succes geborgd is... en mensen blijven hun zwerfvuil terugbrengen naar onze winkel. En daar is het om te doen geweest. Wij hebben ook last gehad van het uh, enorme succes... dat mensen uh, massaal en met vuilniszakken tegelijk kwamen. Maar dat was meer vanwege het feit dat we die 5 cent bonus gaven. Die hebben we teruggebracht naar één cent... en nu is alles weer in de juiste proportie. We geven een... Op de boodschap, omdat mensen de moeite nemen om het zwerftal terug te brengen in onze winkel. En zij krijgen een voordeel, dus eigenlijk allemaal tevreden. Ja, maar hoeveel blikjes krijgen jullie dan nu per dag? Nou, op dit moment krijgen we nog steeds uh, zo rond de duizend blikjes per dag. En uh, dat vinden wij een prachtig aantal. Tja. Hallo Jumbo. Woensdag dient uh, Tweede Kamerlid SME Wiegman van de ChristenUnie een voorstel in om te komen tot een landelijke staatsregeling voor kleine petflesjes en blikjes. Staatssecretaris Atma van Milieu heeft daar helemaal geen trek in. De auto. Het Amerikaanse technologiebedrijf Envia Systems denkt een doorbraak te hebben bereikt voor de elektrische auto: de superbatterij. Dankzij deze accu kan een automobilist niet 100, maar wel 480 kilometer rijden zonder te tanken. En ja, dan wordt elektrisch rijden toch een stuk interessanter. Klein minpuntje, maar dat wordt vast en zeker ook wel opgelost. Is dat de accu na 400 keer opladen minder gaat presteren en dan misschien wel aan vervanging toe is. MUZIEK een onderzoek. Tuimelaars groeten elkaar niet alleen bij een ontmoeting... maar vertellen waarschijnlijk ook hun geslacht en leeftijd. Dat schrijven Schotse wetenschappers in het tijdschrift... Proceedings of the Royal Society. De dolfijnen groeten elkaar door een geluid te maken... waarmee ze direct wat meer over zichzelf vertellen, al fluitend. Ik ben Harry. Ik ben twaalf jaar... Ik ben 1,83. <laughs> Volgens de onderzoeker heeft, onderzoekers heeft elke dolfijn zijn persoonlijke wijsje. Een hoog melodietje dat ongeveer een seconde duurt. De dieren leren dat vermoedelijk vlak na de geboorte. Wetenschappelijk nieuws. De Tinerosaurus rex... Tira... Nou, to, toen ik het net repeteerde ging het in één keer goed... en nu krijg ik het niet uit. Doe jij maar even. De tyrannosaurus rex. Kon het hardst bijten van alle dieren, Britse onderzoekers ontdekten... dat zijn beet nog sterker was dan gedacht. Volgens de onderzoekers gaat het om een kracht van 30.000 tot 60.000 newton. Omgerekend in kilo's. Evenveel als het gewicht van een gemiddelde olifant. Daarmee is het de sterkste beet ooit gemeten. Nou ja, geschat. Van alle nog levende diersoorten is de krokodil degene met de hoogste bijtkracht. De hyena is de kampioen onder de zoogdieren. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De quickstep, quick happy feet was dit. Ja, naar de Tyrionosaurus Rex komt er helemaal niks meer goed uit mijn mond. Uitgevoerd door de Studio Orchestra onder leiding van de Engelse componist Ellen Morehouse. Waar. Veel tuinen eruit zien als natuurlijke paradijsjes. Denk maar aan onze tuinreservaten. We hangen nu rond de ongeveer 5.000 tuinen die meedoen. Um, is veel openbaar groen in Nederland nog erg saai, zegt groenadviseur Ruurt van Donkelaar. Maar er is iets aan te doen. Met zijn project Buurtgroen biedt hij iedereen die zijn eigen wijk wil vergroenen de helpende hand. Ruurt van Donkelaar en Christel van der Malen, beide van Buurtgroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Ruurt, wat, wat, wat, wat is saaie natuur? Wat is saaie natuur? Um, nou, het is in elk geval uh, natuur die uh, bestaat uit... Ja, een, een glad gazonnetje zonder bloemen erin. Um, groene bosjes die aan de zijkant glad geschoren worden... met een grote uh, haagmachine. Uh, en eigenlijk weinig te beleven. Het zijn van die openbare plukjes groen ja. zo in stad en van dorp. die gemeenteperkjes. En... Ja. Ja, en nog saaier, het ouderwetse schoffelgroen. Van die struiken met uh, kale grond eronder. ja. Ja, saaie groen. Ja, ja, ik vind schoffel. Het nou, ik woord. schoffel ook. Ja. <laughs> nee, maar wat is er mis met schoffelen? Het saaie schoffelgroen. Ja, wat is er mis mee? Uh, onder dat soort uh, struik en dit, dat soort vegetaties... Uh, groeit eigenlijk uh, van nature allerlei leuke planten. Daar kunnen allerlei beesten zich in ophouden. Maar doordat dat uh, kaal geschoffeld wordt... Uh, ontstaat er een soort ja, doodsbovenlaag... Uh, waar weinig in gebeurt. En waar weinig uh, biodiversiteit zich in kan handhaven. Ja. En eigenlijk is het zonde van het werk om met de schoffel er doorheen te gaan. Terwijl het ook gewoon leuk dicht kan groeien met allerlei bodembedekkers, met inheemse planten, uh, allerlei uh, zoonplanten en uh, leuke uh, soortjes. Ja, daar is dan nu het project Buurtgroen. Wat is buurtgroen? Wat is buurtgroen? We zijn uh, met een uh, netwerk van een aantal uh, uh, groenadviseurs bezig om uh, buurten, openbaar groen. Uh, opnieuw in te richten, uh, plannen te maken daarvoor... en bewoners te helpen om hun eigen groen... direct rond hun uh, woonomgeving uh, kleurrijker te maken. Um, daar waar de gemeente het vaak wat uh, extensiever... en zeker nu in tijden van bezuinigingen steeds extensiever gaat beheren... Ja, kan je als buurt zelf het doen om het groen levendiger te maken... om het kleurrijker te maken, om de biodiversiteit te vergroten... En ook uh, dat stimuleert natuurlijk uh, ja, de betrokkenheid van de burger. En wat nee. is dan de, de, de richting? Zijn er uh, buurtbewoners die zeggen... hé, hey, met dit stukje in onze wijk kan iets veel leukers. We weten niet zo goed wat en dan ga je helpen. Of ga jij juist bij die mensen aanbellen en zeggen... hé, hey, kijk eens dat stomme stukje, dat, <laughs> dat kan nee. veel leuker. meestal komt het toch wel vanuit de mensen zelf. Die met een plan komen of met een idee komen. Maar gemeente. waarom hebben ze jou dan nodig? Waarom hebben ze mij nodig? Um, ja, je hebt soms ook wel uh, wat verstand van groen nodig om het op een leuke manier in te kunnen richten. Om te kijken welke mogelijkheden zijn er en hoe organiseer je dat? En, maar hoe verdien jij dan daar je brood mee? Denk ik dan meteen. Als adviseur verdien ik mijn boterham. Doordat ik ja toch uiteindelijk voor mijn uh, adviezen laat betalen. Ja, maar betaalt de gemeente jou dan of betalen die mensen jou? Gaan dat... er vanaf, er uh, zijn de projecten waar wij inderdaad ingehuurd worden door gemeenten of door een woningbouwcoöperatie. Om samen met de buurt, dan zijn er signalen uit de buurt gekomen, vragen uit de buurt gekomen. En dan zeggen ze, goh, daar moet een tuinadviseur op komen die ons kan helpen. Uh, of die de bewoners kan helpen om. Uh, uh, hun plannen te realiseren, dan worden we daardoor betaald. En soms komt het ook direct vanuit de bewoners. Okay. Ja. Kun je eens een concreet voorbeeld uh, geven nou, van een project? Waar we zelf mee bezig zijn in ons uh, eigen buurtschap in Koekangerveld... is het struinpad, het struinpad op zijn St. drens Ja, Koekangerveld, help ons nog even, waar ligt dat? Koekangerveld ligt tussen Meppel en Hogeveen in Drenthe. Ja. En wij zijn daar met uh, de buurt aan de gang gegaan... om eerst uh, de hele saaie bosjes van de gemeente wat te verlevendigen... door het op een andere manier te snoeien... om daar leuke stinsenplanten onder te planten. Sneeuwklokjes staan er nu te bloeien die we van de herfst gepoot hebben. Dat is dan gelijk al in overleg met de gemeente? Of ja. gaan jullie gewoon aan de slag en merkt de gemeente nee, wat er op Nee, wij zijn niet bezig met guerrilla gardening. Nee, dat heb je, op je ook. Op zich hè? is dat ja. wel heel erg leuk om te doen. Maar... Um, dat is vaak niet nodig. Als je met, gewoon met een goed plan komt bij een gemeente in gesprek... dan zeggen ze, goh, dat, dat willen we wel aanpakken. Maar je, je was het, heller, die, die stukjes groen? Nou, we zijn aan de gang gegaan planten. in eerste instantie met uh, ander snoeiwerk... met uh, wat bijplanten van uh, bolgewassen in het groen. En uiteindelijk is daar een plan uitgekomen. Uh, er was een prijsvraag voor ecologische dorpsplannen in de regio. En wij hebben een plan gemaakt om daar een struinpad, een, struinpad, een natuurbelevingspad... door het groen te maken. En dat zijn we nu met de hele buurt aan het uitvoeren. Maar is dat, woon jij zelf ook in die omgeving? Ik woon daar zelf ook. En, en ik ook. Collega's ja. en Want als ik nu uh, luisteraar in, uh, in de Wissekerk in Zeeland... denk, hey, dat is ook leuk, bellen ze dan ook Ruud? Of, of... Dat kan. Dat kan wel. Dat kan. Dus niet alleen in, in Koekang en nee. omgeving. Nee. Nee. Ja, maar dat gaat heel wat kilometervergoeding ja. eh, kost, <lacht> als ik Nou, We hebben een aantal netwerken. Ik maak ook, wij maken ook deel uit van het uh, netwerk Buitenruimte voor Contact. En dat is een landelijk netwerk waarin een hele hoop uh, andere collega's zijn, zitten... die ook hiermee ja. zich mee bezighouden. Maar uh, Christel, zo'n zo plan die buurtbewoners hebben dan een plan... we willen een, een stukje uh, groen vergroenen. Uh, spreken met jullie daarover. Wat kan? Nou, dit plantje, zus en zo... Um, Ruurt zegt net, ja, dan gaan, we, dan gaan buurtbewoners gaan dat zelf beheren. En znoeik, kunnen die mensen dat wel? Nou, het leuke is, jij zegt al, ze komen met een plan. Maar meestal komen ze met ideeën. En dat is nou juist het verschil, hè? Ze komen met ideeën. En zoveel mensen zoveel ideeën. En daar moet een plan van gemaakt worden. Dus het stuk wat ze ook vaak nodig hebben, is... Uh, een aantal bewoners heeft gewoon een aantal kwaliteiten. En die kwaliteiten moeten gebonden worden... tot, ja, ik noem het even met een chic woord proces... van... Wat moet er nog aan toegevoegd worden? En welke stappen moeten worden genomen? En in dat proces kunnen wij ze ook helpen. Ja. ik, wil te, ik wil graag, Kun je nog een voorbeeld geven? We hebben ko Koekhangerveld. Of... Nou, wij hebben met uh, Buitenruim voor Contact ja. in uh, Amsterdam... in de buurt een project gedaan... voor de woningbouwcoöperatie. En daar is uh, een hele mooie buurtmoestuin uit voortgekomen. Waarbij een uh, groot aantal zowel allochtonen als autochtone buurtbewoners... samen nu een buurtmoestuinvereniging uh, hebben opgezet. En allemaal kleine moestuintjes te grote van... nou, iets meer dan deze tafel per persoon, uh, samen uh, exploiteren. Ja. En van wie kwam het idee toen, Christel? Dat... Oh, beurt. Oh, sorry. <laughs> nee, nee, want daar zat hij meer bij. Kijk, dat... ik zit meer ja. in het noorden. Kijk, ik ken ook wel andere initiatieven... die ja. niet direct van ons zijn uitgegaan. Want je ziet ook dat het een beetje een maatschappelijke tendens is. Hè? Enerzijds heb je individualisering... Globalisering. Het brengt mensen verder weg en bij hun eigen ideeën. Maar anderzijds brengt dat ook een behoefte om juist in je directe omgeving iets meer te doen wat past bij jou. Ja. En wat jou in contact brengt met mensen direct bij jou, die ja. gelijkgezind zijn. Dat is natuurlijk allemaal de, de sociale functie daarvan. En die mensen, hebben bijvoorbeeld het voorbeeld zijerveen. Daar hebben ook bewoners uh, aller, allerlei initiatieven genomen om met instanties, staatsbosbeheer, uh, landschapsbeheer enzovoort in overleg te gaan om allerlei ongebruikte, zeg ik dan maar even stukjes, natuurgebied... ja, ook weer meer een functie te geven voor de gemeenschap. Ja. Ik, ik wou net zeggen, dat is de sociale kant. We hebben het ook even over de financiële kant gehad. Um, wat, wat schiet de natuur ermee op? Wat de natuur ermee op schiet? Mm -hmm. uh, nou, sowieso dat uh, door de betrokkenheid uh, van de burger... bij het stukje natuur in directe omgeving... zal er uh, het uh, beter beheerd kunnen worden... Uh, het wordt beter gebruikt. De waardering ervoor is een stukje groter. En als de betrokkenheid echt flink is, kan ook de natuur nog. Ja, er kunnen dingetjes aan toegevoegd worden. Je kan dingen kwalitatief nog wat naar een hoger ja, niveau brengen. Ja, dat is het. Wordt, wordt het ja. verrijkt? Neemt ja, de biodiversiteit ja. toe? Ja, ja. Want je gaat maar, vaak anders beheren. Hè? Wat Ruud al in het begin zei. Juist door alle, nou ik zal maar zeggen. bezuinigingen bij de overheid. Nou, je ziet uh, wat de huidige natuurakkoorden... Voor ogen hebben. Je ziet de ontwikkelingen bij een Staatsbosbeheer. Er bestaat een heel groot risico van dat er steeds extensiever en beheerd gaat worden. Want ja, er is geen geld, dus het moet gewoon grote klappen goud thuis. En dat betekent ja, een, een verarming. En juist als bewoners zelf weer dingen gaan doen... dan kun je zeggen, wordt het wat kleinschaliger... maar er wordt ook meer aandacht besteed juist aan bijvoorbeeld onderbegroeiing... die niet weggeschoffeld hoeft te worden. En je krijgt een biotoop wat weer geschikt is voor allerlei uh, insecten, voor vlinders dat is trouwens weer leuk voor de omgeving, om te zien. Wij maken er ook bijvoorbeeld bij dat stroompad nu een hele educatieve uh, route bij voor kinderen om ja. te leren. En, maar je hebt natuurlijk ook, want je hebt het over dat extensieve... dus uh, waarmee je een beetje impliceert dat het dan, er dan minder onderhoud gedaan. Je doet ook dingen zoals met die moestuinen bijvoorbeeld. En nou kan ik me voorstellen dat er dan in het begin heel veel enthousiasme is bij mensen. Want ik begin namelijk zelf ook één keer in de zoveel tijd weer heel enthousiast aan de moestuin. En dan halverwege het jaar mislukt dat uh, volledig. Nou ben ik natuurlijk niet representatief voor de hele Nederlandse bevolking. Maar hoe hou je die mensen gemotiveerd? Want een tuin is natuurlijk niet een één plan. Nee, uh, maar... Belangrijk is dat je van tevoren met elkaar afspreekt wat uh, het doel is, uh, hoe je daarmee omgaat... en ook het risico dat iets uh, terug gaat lopen, het enthousiasme terugloopt. En ja, daar moet je van tevoren moet je daar goed over nadenken. Daar moet je afspraken over maken, bijvoorbeeld bij uh, zo'n moestuin als in Amsterdam. Daar zijn afspraken gemaakt dat als een bewoner, een van de mensen van een stukje moestuin... het niet meer goed onderhoudt, dat het automatisch meteen doorgaat naar de volgende die op de wachtlijst staat. Oh, okay. Zo'n soort kliksysteem? Ja, kliksysteem. Zo van Joop nou, nee, nee, nee, heeft de boerenkool nee, nee. echt al twee uh, niet te... Oh. Het is echt uh, nou, een gezamenlijke al. buurtvereniging die zoiets opzet en uh, elkaar daaraan houdt. Ik wil nog even naar een ja. ander project, ja. want tot nu toe ja. hebben we het over re redelijkse ja. klein stukjes groen. Maar uh, jullie hebben ook een plan om iets te doen met vrijgekomen natuurgebieden van Stadsbosbeheer. Klopt. Want die moeten terreinen afstoten, ja. ook daar bezuinigingen, ja. ze moeten geld binnenhalen. Ja. Wat voor terreinen zijn dat en wat zijn jullie plannen daarmee? Nou, heel veel van die terreinen die, uh, dat zijn eigenlijk oude hakhoutbosjes... dus echt cultuurhistorisch landschap... wat vaak direct rond de dorpskernen ligt. De kleinere dorpen in Drenthe, Groningen, uh, Overijssel... Uh, hebben heel veel van dat soort oude hakhoutbosjes... die in de ruilverkaveling vaak aan stadsbosbeheer zijn komen te vervallen. Stadsbosbeheer beheert dat heel extensief... want het zijn er relatief dure plekjes. En ze zitten er eigenlijk niet zo op te wachten... Want ze passen niet in hun echte ecologische zijn structuur. Het zijn ze ervan snippertjes. Af. Het zijn groensnippertjes. Ja. En dan? En ja, die moeten ze nu, willen ze nu kwijt. Moeten. moeten ze nu kwijt. Ze willen ze niet kwijt. Ze willen het eigenlijk wel behouden, maar uh, ze hebben die taak gekregen. En er zijn dan mogelijkheden uh, voor staatsbosbeheer... om die terreinen weer te verkopen. Ja, dat kunnen ze aan de hoogste bieden doen... Maar dan komt er misschien een hek omheen. Uh, ja, dus dan... wat is ja, we moeten een beetje versnellen. Precies. Wat is het voorstel? Het voorstel is dat we dat soort terreintjes... juist binnen een dorpsgemeenschap weer terugbrengen. Dat ze een functie krijgen binnen die gemeenschap... en dat de bewoners ze gezamenlijk gaan beheren. Eigenlijk terug dus... naar het Malenbos. Maar dan koopt een wijk ook een stukje groen? Dat zou kunnen. Dat ja. zou uh, een optie kunnen en zijn. En hoe, hoe, hoe duur is dat? Ja. Nou, um, oude uh, stukjes bos zijn relatief ja. goedkoop. Ja, hoe duur, ja, zeg het eens. Um, 5 tot 10.000 euro voor een hectare... is een prijs die normaal is voor een stukje natuurgebied. Als die bestemming natuur erop blijft. En dan zou de bestemming natuur op blijven? Ja, Christel, we gaan afronden. Sorry. Nee, dan ja. zou de natuur op blijven. Dat wordt gekocht door een wijk. Ja. Samen maken jullie een plan om dat te beheren. En dan kan dat een, door een beheerd stuk groen worden. Dat is waar we eigenlijk in stadsplan. Oké, okay, uh, jullie hadden nog veel meer te vertellen. Maar we gaan afronden. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst, Ruurt van Donkela... en Christa van der Meulen van Groen Adviesbureau Buurtgroen. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, we hebben nog een staartje fenolijn. Ik noem het nummer nog maar een keer 035-6711-338. En dit is een melding van... Uh, nou, goh, waar ken ik deze stem toch van? Ik zie het allereerste vogelei van dit jaar, van 2012. Via een zwart-wit cameraatje kijk ik in een nestkast. En daar ligt het... En doe er nou even wat bosuilgeluid bij. Ja, en dan ook mevrouw. Goed. Zondag, 26 februari, een paar uur na Vroege Vogels. En een paar minuten geleden ging mevrouw eventjes verzitten in haar nest. En toen was het plotseling zichtbaar, dat witte ei. Het is ergens, ik mag de plek niet bekendmaken, die blijft geheim in de buurt van Hilversum. En over een maand... Ik gok zelf op 28 maart dan moet dit eerste ei uitkomen. Nou, voor alle bosuilen dan beschuit met muisjes. Joosthuising. Zo klinkt een. Ik mag wel zeggen, vertelen de Joosthuizing. Want dit is heel mooi. Oh, dit is lente. Aanstaande dag. Dinsdag beginnen we weer met Vroege Vogels TV. Tien voor half acht op Nederland 2. We hebben er heel veel zin in om nu u niet alleen op de radio en op internet... maar ook op tv de mooiste en meest bijzondere natuurreportages te presenteren. Houtpanserjuffers, Pallas Eekhorns. die mogen zich niet meer voorplanten. De start van Big Broeder, uw eigen mooiste ja, natuurbeelden in wat ruist. Dat is zeg maar de, de venolijn op televisie. Heeft u zelf prachtige filmpjes gemaakt? Stuur ze vooral op, Vroegevogels.fara.nl. Ik ga even een bod doen op het leuke stukje.